Vanmorgen voelt Toos zich niet zo lekker. Gewoon een verkoudheidje. Niets aan de hand, zult u zeggen, maar de sfeer in ons standcafé is ook niet zo lekker. Een beetje grieperig eigenlijk. En dat komt dan weer niet door Toos. Luister maar, citroentje met suik. Het is toch geklaard. Alweer een gewapende overval. Meis. We zijn laat en ik voel me niet zo lekker. Zou je misschien even kunnen helpen? Gisteren hadden we er ook al eentje. Wat gaat er toch heen met de wereld? Meis. Nou ja zeg, zakken nog toe, ook nog eens een keertje. Op precies dezelfde plek als gisteren. Ja, wat wilde je? Dat is de krant van gisteren. Oh, nou het zou net zo goed anders de krant van vandaag kunnen zijn. De laatste weken is die iedere dag raak. Vooral hier in de buurt is het erg toos. De ene inbraak naar de andere. Dat hoor ik jongen. Ik ben nog niet wakker of je zit alweer te schelden op mijn stad. Wat hebben we nou weer gedaan? Doe mijn bakje koffietoos. Ja. Jouw stadpa is één grote pot ellende. Eén grote maffia -pantea. Ja, ja, Nee, ja, ja. ze bieden de krant zitten lezen. Hier, pa, je koffie. Het probleem met jullie stadse fratsen is dat jullie geen respect kennen. Geen respect voor het mijn en de hen. Gaat het weer over de dag dat ik de kip aan je overdeed? Goedemorgen. Alsjeblieft, mevrouw Toos. de krant. Ja, maar meteen hier, Abdel. Dag, Abdel. Chill, Gezondheid. Bent u verkouden? Ach, een klein beetje maar. Niks aan de hand. Toos doet altijd alsof ze van ijzer is. Er is nooit iets met haar. Deent ze zelf. <laughs> ze hebben bij Kosterman ingebroken vannacht. Wist u dat al? Gatzak nog. Aan de hele boel is leeggehaald. Staat in de krant. Pagina 6. Weer in. Kosterman? Die zieke meubelwinkel. Het is drie straten verderop. Nou, mij maak je bosman maar uit, jongen. Het zal niet lang meer duren voordat ze hier op de stoep staan. Als je er blijven staan, is ik, niks. Dan al. nou aan designmeubels van een hoop te verdienen, zegt mijn vader. Zeker via internet. Ik vind het geen stijl. Het is iemand anders neering. Huh. Nou ja, kijk eens wat hier staat. Nou ja, zeg, ze hebben zich dwars door het dak heen gezaagd. Ja, zo'n winkel is daar toch wel voor verzekerd. Oh ja? Zijn jullie verzekerd tegen inbraak? Ben je gek, ha? Weet je wel wat dat kost? En zo denkt Kostenman er dus ook over? Het valt hier uit nou te halen? Nou, mevrouw Toos, daar moet u niet te licht over denken. Wat dacht u bijvoorbeeld van uh, het koper van de tap? Koper is erg gewild, hoor, in de onderwereld. En dat kun jij weten, jongen. Ja, ja, ja, de kassa, die krijg je zo open. En, en, en, en onze drankvoorraad kun je heel makkelijk meenemen. Zeg, schijn, nou eens uit. Jullie bezorgen me de rillingen met die rare praatjes. Rillingen heb ik momenteel genoeg. Tjoe. Hoor eens even, Toos. Hier kunnen we onze ogen niet versluiten. Vroeg of laat zijn wij aan de beurt. En dan kun je alleen nog maar hopen dat je je na afloop niet hoeft te melden bij Petrus aan de poort. Als je maar niet denkt dat ik werkeloos ga zitten toekijken tot ze hier komen binnenwandelen. Ah, zo mag ik het horen, jongen. Zeg, waar leg je die in de laag? Waar heb je het over, pa? Ik ga naar de politie, voor inbraakpreventie. Naar de, naar de politie? Ja, die steekt geen poot uit, jongen. Nou, wat wil jij dan doen? We moeten onszelf beschermen. Net zoals we dat vroeger deden in het verzet. Vechten. De vijand met een vuistslag voeren... voordat hij beseft waar hij is. Heel goed, pa. Doe jij dat, dan ga ik bij de politie informeren... wat ik kan doen om een inbraak te voorkomen. Zet doe je even de bar. Ja. Je verspilt je tijd bij de hermandat. Het antwoord is zelfverdediging, jongen. Beuken met de blote vuist. Meneer Akki of Mohammed Ali. En ik ben al zo beroerd... Morgen, Toos. Hé, dag Morgen, Tataan. Zeg, Toos, kent het even in je koelkast. Het is bederfelijk. Oh. Hey, nou, eerst even zitten. Ik ben Bekker. Nou, nou, het weegt wat. Wat zit er eigenlijk in? Oh, pens voor Arie. Pens is toch voor honden? Arie is een hond. De deen ze toch van mijn buurvrouw. Ze gaat een weekje weg en Arie mag niet mee, dus ja, dan pas ik op hem. Ah, maar Deense doch, dat deen toch, dat is toch zo'n joekhoek, hè? Oh, hou op, hij is enorm. En dat geldt ook voor de hoeveelheden voedsel die hij tot zich neemt. En weer uitpoept. Maar je houdt toch helemaal niet van honden? Nee, dat doe ik ook niet. Nee. Maar ja, ik ken mijn buurvrouw toch niet in de steek laten. De mensen denken tegenwoordig toch al zo weinig aan elkaar. Nee, ik ken dat niet. Bovendien voelt het wel lekker veilig, zo'n bakbeest. Met al die inbraken en zo. Ja, vannacht was er weer één, hè? Ja, ja. ja bij kosten. Nou, nou, nou. meisje, ben je zo verkouden? Ja. Oh, Ali. Toos heeft zoveel snot. dat je er een regiment soldaten over kan laten uitglijden. Oh, voilà. Waarom ga je dan niet even verleggen, Toos? Mees kent toch de boel wel draaiende houden? In? Nee, is naar nou de politie. Oh. Er is hier toch niks gebeurd? Nee, Marius is bezig met inbraakpreventie. Wat huh? zegt ze nou? Geen idee. Met inbraakpreventie. Wil jij naar bed toe meisje? Inbraakpreventie. Oh Volgens mij zegt ze dat ze moet braken. Kom, kom, gauw, thuis, kom. ga je? kom. Ja, het ruikt prima. Het enige wat er nog in moet is een lekker stukje vlees. Even kijken, waar zou ze dat hebben liggen? Dit is niks, dit ook niet. Dat een raar zakje. Oh, hé, hey, wat hebben we hier? Ah, een mooi stukje vlees. Hm. Nou, dat ruikt wel een beetje merkwaardig als je het mij vraagt. Maar wat weet ik ervan? Vlees is vlees, dus. Uh, <laughs> dan gaat hij de pan in. Huppettigheid! Ik kom maar dan, Otosi. Oh, met een hele kopje eigen gemaakte soep. Daar zei je van op, kikker meid. Hmm. Ja, is... Je kan zeggen wat je wilt, Akkie. Maar je gaat toch eerst naar de politie als het om je veiligheid gaat. Ah, ja, onzin. Leer van de geschiedenis, Leo. De politie is er om de burger te onderdrukken. Maar pa, je eigen opa was agent. Dat was dan ook een hele nare man. Kijk eens aan. Daar hebben we het smerensliefje. Hoe was het bij Bromstor, jongen? Nou, niet best. Je mag wel een uh, tweede hypotheek nemen... om al die inbraakvrije sloten, ramen en deuren aan te schaffen. Gazzakke, wat een prijs. Oh. Volgens mij is mijn zaak ook zo lekker als een mandje. Stel je voor, mijn hele installatie... camera's, lampen, decors... het ligt zo voor het oprapen. Ach, als ze echt willen, lopen ze overal naar binnen, mani. Niet alleen bij jou, ik heb precies hetzelfde probleem. En vergis je niet in de waarde van permanent rollers en kapmanteltjes. Hé, leo. Ja, zuinen. Zeg, waar is Toos eigenlijk? En wat ruikt hij nou toch zo vriend? Toos is ziek, die ligt bovenop bed. En die overheerlijke geur komt van mijn soep. Wie wil er een kop? Eh, nee. Tooske, hoe gaat het met je? Ga je naar boven, Mees? Neem er nog wat soep voor mee. Ja. En als je het mij vraagt, is er van het eerste kopje al aardig opgeknapt. Toos, Toos, is alles wel goed met ze? Zeg, Aki, smaakt die soep net zoals hij ruikt. Jazeker. Oh, arme Toos. <tog> Tooske, hoe is het met je? Uh, wat is er, pa? Nee, nee, Tooske. Ik ben het. Je eigen Missy Missy. Uh. Ik ben weer terug van het politiebureau. Ik kom even kijken hoe het met je gaat. Uh, zat je vast op het politiebureau? Nee. Waar oh, krijg je nou voor alles inbreken? Dat moet je maar niet meer doen, pa. Toos, ik ben paniek. Ik ben mis. Ik hoop liever een hond, pa. Tante Ali heeft er ook een. Een, een hele grote. Toos, toos, toos, luister nou eens. Je, oh. bent, je bent een beetje in de war. Zeven voet. Oh. Ja, ik denk oh. dat je koorts hebt. Nou, weet je wat? Blijf maar even rustig liggen. Dan pak ik de thermometer en het antigrippinepil. Eh, uh, schoenpa. Zeg tegen me eens, die penskoop voor de hond. Zo. Sommige mensen weten gewoon geen maat te houden bij de aanschaf van een huisdier. Moet je die vrouw nou zien? ...die wordt werkelijk alle kanten opgetrokken door dat enorme bakbeest. Pst, die hond zit meestal keer zo groot als zij. Als <tys> je wilt, zeg. Hij wil, hij wil hij zo. Nou, als vriend heeft hij Zo, dat zou ik niet willen. Nee, van de honden ben jij niet. Hé, hey, dame. Die voetgangers daar heb je nog niet gehad. Nou, want... Is dat niet tot de oude hè? Maar die gaat toch helemaal niet veronder? Graag het hem! Wat zou er hebben? Hé! Hey! hier hele intrigeur naar de galmiezen. En, en met mij gaat het prima, hoor. Maak je maar geen zorgen. Ach, jongens. Ik ben zo blij dat ik hier ben uitgekomen. Arie heeft me de hele stad doorgesleurd. Waarom ga je dan ook op stap met jouw gevaar? ja, nou ja. Hij moet toch een beetje beweging hebben. Het is trouwens wel een mooi beest, hè? Heel sterk ook lijkt me. is hij waaks? Oh, daar gaat hij, hij weer Hij hele een heleboel bij elkaar Bij alles wat hij ziet Als dat is wat je bedoelt Oh jongens, uh, letten jullie even op hem ik, uh, d -d Dan ken ik even uit de wc hij, hij wilde niet stoppen bij Amerika En ik ben al sinds vanmorgen vroeg niet meer geweest ja, ja. hoe het dan Dali Oh mooi, jongen, ja. hallo zeg Let even op hem, zegt ze Moet je zien Hij heeft me de broek van mijn achterstaaf geschud Als, als ik met mijn ogen knipper dan vreet hij me op Oh, weg, weg, weg Zie je wel oh, Weet je wat het is dat beest heeft gewoon honger Ik haal wel even een stuk worst voor hem Hij weet gewoon dat je bang voor hem bent Barney ja, Dat soort goed. dingen voelen ze gewoon aan hoor. Ja, ja, ja. Als ik jou was zou ik even langs huis blippen jongen Voor een broek zonder kijkgaten uh, uh, uh, uh, Dankjewel De steun is weer onvergetelijk Neem dan meteen wat paracetamol mee als je terugkomt Nou zo erg is het nou ook weer niet nou, Het is niet voor jou het is voor Toos Hier flinke koorts En hier is het medicijnkastje leeg Nou toe maar wij lokken, Arie wel bij je, je weg. Kijk eens hier Arie, lekker stukje worst. Oh. Oh. Ik ben er. Eh, dat is toch een mietje. Dat is dan mijn zoon. Ja, toch begrijp ik Manuel. Moet okay. je die tanden eens zien, behoorlijk afschrikwekkend. Wat je zegt Leo, afschrikwekkend, dat is het woord. Ik vraag me af of het niet... Of is. wat, meisje? Hé, hey, hey, jongens. Oh, wat lucht dat op, zeg. Zelfs op mijn eigen toiletten heb ik nog nooit zo lekker gezeten. Oh, en, en jullie hebben Mani onder Arie uitgekregen. <laughs> nou, dat is knap, hoor. Maar uh, waar is Mani gebleven? Hij is een schone broek halen. Zonder gaat. En, uh, en penstillers. Oh. Zeg, um, tante Arie. Ja? Hey, kan ik u even spreken? Um, ja, op het privaat dan maar. Oh. Wat is dat? Oh, moeder Maria, Wat oh, is het hebben? Meis, meisje wordt wakker. Ik hoor inbrekers, meisje. Oh, met een hond. Meis, meisje, doe nou. Het is toch wakker krijgen, natuurlijk. Oh, wat moet ik nou? Pa, pa. O, oh, pa, ik ben zo bang. Er zijn inbrekers beneden. Hé, hey, in de kip? Hij nee, Wat valt hier nou te halen? Meer dan je denkt, pa. Geld, drank, het koper van de tap. Je bent al een beetje koortsig, denk ik. Oh, hoor dan. Ze hebben honden bij zich. Het zullen we nou beleven, zeg. Oh, dat is pas de tactiek. Ze nemen een bende honden mee. Wachten ze, wachten ze even. Terwijl ze hier beneden in de boel leeghalen en het kopen van de tap afzagen. Toos. Ja, pa. Als je nou even rustig doet, dan kan ik mezelf horen nadenken. Ik ken die blaf. Hé? Hoe bedoel je? Waar is mees? Ja, in bed. Die kreeg ik bij geen mogelijkheid wakker. Maar wat weet mees nou? Die... Ik heb zo'n vermoeden. Kom, Toos. Dan gaan wij door Roosjes even wakker kussen. Die heeft aardig wat uit te leggen, dacht ik zo. Even je ook naar voren buigen, Ali. Dan, ja. Ja, nee, nog verder, ja. dan kan ik er beter bij. Ja, ja. ja, ja is goed. Dus Mees heeft vanochtend Ali weer teruggebracht? Uh... Ja, met zijn staart tussen zijn benen. Oh, arme beest. Nee, ik bedoel Mees. Het schijnt dat Akki hem wakker heeft gegooid met een emmer water. Midden in de nacht. Ja, ja, ja, ja Je hoofd mag weer omhoog. Ach, oh, oh. ja. ja. En waar was dat nou goed voor? Nou, ze schijnen zo'n herrie gemaakt te hebben vannacht dat hij aan één stuk door hebt zitten bloffen. Oei, de, de, wie mees? Uh, uh, nee, Arie natuurlijk. En wel stil zitten, de anders wordt het een potje. Nou, ja, dat wordt er toch wel zo te zien. Maar wat was er nou feitelijk in de hand? Eh, uh, nou, Mees heeft gisteren aan mij gevraagd of hij Arie van me mocht lenen. Hij is nogal benauwd voor inbrekers de laatste tijd. Wie, Arie? Nee, Mees natuurlijk. Nou, en toen heeft hij vergeten aan Akki en Toos door te geven dat Arie een nachtje kwam logeren. Nou, Akki was laajend. Nou, oh, wat zal die Toos geschrokken zijn? Net nou ze ziek is. Oh god. Die heeft van de weersomstuit de hele maaginhoud eruit gekiept. Dat, dat bedoel ik. Boven het bed. Oepsie. Hey. Oh. Lekker fris. Momentje Aldi, ik pak hem even. Kapsalon Bloempot. Wat nou Goedemorgen met Leo, zeg er maar. Kijk kijken hè? Wat? Wat zeg je? Stukken. Vanavond een spoedvergadering. Oh. Ik begrijp het, ja. Is goed. Op mij kun je rekenen, Ferold. Wie, Wie was dat? Een akkie. Hij wil een spoedvergadering over inbraakpreventie voor vanavond in de kip. Ik zoek mijn wel welvast op. Nou, geef mij die schaar dan maar eens even. Oeh. Kom man niet. Nee, Jacky zei dat het een man en zou worden. Nee, dat zal die man niet daar niet bij willen. Gagte dames en heren, luister en huiver. Ik heb groot nieuws. Ik heb ons lot in eigen hand genomen. Mijn lot ook. Wij gaan. Morgen, bij het krieken van de dag. Op cursus. Op oh, cursus? Wat voor cursus? Een burger-anti-inbraak-cursus. Oh, nou, brengt me klomp. Akkie Paul van hier op cursus. Ja. Ik dacht dat ja, jij zo wat we alles wilde oplossen met de blote vaas en zo. Leo, we gaan dit ook zelf oplossen. Het is een cursus burger-zelfverdediging in oosterse stijl. Kijk eens aan. Hey, prachtig goed tijd. Leen, jongens. Kom erin. Ik was net zover om dat over je te gaan vertellen. Aki, ouwe knakker. Je bent geen spat veranderd. Behalve rond je middel misschien. <lacht> Mees, Leo. Mag ik jullie voorstellen aan mijn maat van weleer. Dit is Silver alleen. Goedenavond samen. Goedenavond. Ja, goedenavond. Alleen hier heeft zo ongeveer alle verdedigingssporten beoefend die er bestaan. Boksen. Is wanneer is boksen een verdedigingssport? Taekwondo, karate, worstelen, noem maar op. Maar judo was echt je ding. Alleen. Ja, ja, Ja, ja. Toen Anton je versloeg in de finale van 67. Zeg, als we zo gaan beginnen, dan ga ik weer naar huis, hoor. Anton? Ja, geen zinke, zin. oh. Dat ligt gevoelig, begrijp je wel. Mm -hmm. Anton die kreeg goud en Leen zilver. Vandaar ook dat uh, zilveren voor zijn naam. Heb het er maar niet over. Zilver, goud, het is allemaal edelmetaal. In ieder geval gaat Leen ons morgen bij spijkeren. Zelfverdedigingstechnisch gezien. Niet waar, Leen? Juist hem. En als ik jullie zo eens bekijk... kunnen jullie nog geen deuk in een pakje boter slaan. Ik verwacht jullie dus morgenochtend om half negen... bij mij in de dojo. Ajoen. Serino door, joh. Ja, dat is oefenzaal voor u, do. Goed. Als ik dan nog even de aandacht mag. Het door. Wacht... meisje. Ik kom even bij je kijken. Oh. Hoe gaat het nou? Ja, best goed hoor, Tante Ali. Ja, totdat ik wat gegeten heb. Ach. En dan voel ik me ineens weer zo misselijk worden. Meid, wat vervelend. Ja. Maar, maar, maar wat eet je dan? Ja, soep. Tja, jee. dat kan toch weinig kwaad, zou je zeggen, hè? Ja. Je, akker, heeft me trouwens dit, uh, dit pannetje meegegeven. Of je het helemaal leeg leedte. Oh. Ja, papa bedoelt het goed, hoor, tante Ali. Maar dan kan je soep meer zien. Hier, het is nou nog warm, dus oh. uh, probeer even een paar hapjes, oh. zie hè? Kijk, kijk. Hoe eh, Hallo. Goeie, frisse morgen. Oeh, wat een lucht komt er af, zeg. Nou, dat eet ik dus al drie dagen. Pa zegt dat het, dat het aansterkend werkt. Nou, maar ik wacht nou even. Kind, dit... Echt, het... uh. Daar wordt een gezond mens nog ziek van. Welk merk soep is dit in vredesnaam? Ja, pa zijn eigen merk. Oh? Hij heeft het zelf gemaakt. Nou, waarom vraag je je af? Ja. En waarvan? Hier, moet je nou zien. Wat een rare bruine drap. Het lijkt verdorie wel op wat ik aan... Uh, Het lijkt wel op wat, uh, Tante Ari? Nou, weet je wat, Toos? Ik ga voor jou een lekker boterhammetje roosteren. Oh. Ja, ja en dan, dan smeer ik daar heerlijke, lekkere jam op. Uh, Aardbeienjam met een kopje thee, hè? Oh. Wat dacht je daarvan? Nou, dat, dat lijkt me heerlijk. Maar, maar wat doen we met die soep? Uh, nou, oh, die geef ik wel aan Ari. Aan Ari? Gewoon stilstaan. Ik pak hem hier vast. Oh. Kijk, dan haak ik mijn been achter zijn been. Zo, oh. en dan... adieu. Oh. Oh, Meisy! Nou, wat zeg je daarvan? Nee. Dat ik niet van jullie, hoor. Kom op, Bakkie. Jij bent. Leen, jongen. Je hebt het tegen mij. Akki, je Paul, een Ik hoef alleen maar naar mijn belagers te kijken en zo liggen al. Toch? Nou, Leo, dan ben jij aan de beurt. Oké, okay. oké. Okay. Eh. Uh... Dus dus dus hier vastpakken? Juist, ja, heel goed. En, en, en dan dan hier met mijn pijn haken? Zeg, Leo, je bent een natuurtalent. En dan... Kijk! We maken Leo. Je hebt leem gevloeden. <tie> oh, ja! Dus jij wilt beweren dat die boom van een vent is neergelegd door Leo Bloempot. Ja. En hoe? Leen kon niet eens meer op staan om ons uit zijn dojo te schoppen. Ah, jongens, ik tegenwoordig leen zijn. Hey. Dat bommetje dat zit erin. Toos zal nou wel snel opknappen. Je hebt Toos toch geen boterham gegeven Ali? Dit komt er meteen weer uit. Ja, maar, maar, maar moet jij je nou maar met je eigen zaken, Akifal Frasier? Je hebt je dochter bijna vergiftigd met je penssoep. Penssoep? Ja. Akkie heeft de pens voor Arie in de soep gegooid die hij voor toast had gemaakt. Oh, vandaar dat het zo stoel. Ja, maar Hoe kon ik ja. dat nou weten? Vlees is vlees. Ah, ik dacht dat het toast goed zou doen. En dat heb je haar de hele ja. week gevoerd. Ja. ja. ja ik doe jou wat. Kijk uit, of ik roep Leo. Nee. Eh? Waar slaat dat nou weer op? Nou, Akkie en Mees vertellen net een belachelijk verhaal... dat Leo een judokampioen gevloerd zou hebben. Het is anders echt waar, oh Ja? Hoe oh ja. ja, deed je dat al, Leo? Laat zien. Ja, kom ja, ja. maar. Ja, kom maar. Laten we zien dat weer nou, even denk je dan. Mijn geloofwaardigheid staat op het spel. Marnie, jij bent even leeg. Goed, hoor. Ik geloof er toch niks van. Ik pakte hem zo. Oh. haken ik achter zijn benen. Ja? en toen... Ja? Ja. Hij hey, zei... Oh. De, oh. Oh. Oh. Ah. Oh. Oh. ja. Zo ging het precies. Geloof je ah. nu maar niet. Ik wil naar bed. Ja, ja, doe maar. En neem maar meteen een uh, paracetamolletje. De pa, moet je dan blazen? vertoe die pa naar je toe is toch wakker gemaakt. Hou er nog op met die spookverhalen. Wat was dat? Gat zakken pa. Je hebt gelijk. Fijn. Maar wat doen we nou? Nou, hoe bedoel je, wat doen we nou? We gaan erop af. oh meis, weet je dat wel zeker? Wel, we zijn wel drie. Niemand drinkt ongestraft mijn huis binnen. oh meisje toch? Denk toch na, nou, jongen. Dat kan heel gevaarlijk zijn. Nu nee, zeg. Nou, wat u mooi. Dan komt er een ja. inbreker. En wie staat er van angst in zijn broek te scheiden? Aki Paul Verneer. Nou, nou, laat ze eens een beetje, zeg. Sject, straks hoort hij ons nog. Kunnen we niet beter de politie bellen, meis? Oh, oh meis. Hij breekt de boel af. Nou ja, nou is het genoeg. Ik laat mijn huis niet verdienen. Oh, meis. Daar komt de kamer in. Het is Mani. Mani, uh, hebben jullie nog een paracetamol? Ik heb van de week mijn hele voorraad hier naartoe gebracht. En uh, nu heb ik zo hoofdpijn. En zo liep alles dus met een sisser af. Mani kreeg alsnog zijn bruistabletjes. En Akkie hield toch zeker vijf minuten zijn mond. En Mees, die zat tot diep in de nacht gebogen over folders met sloten, dievenklauwen en andere vergrendelingen. Volgende week is er weer een aflevering van Citroentje met Suiker. Onze afleveringen zijn nogmaals te beluisteren via en Vergeet niet dat de, de, de podcasten. Ja, heb ik toch al gezegd. Nee, podcasten. Ja, ook de podcasten.